Mijn huishoudster zal... Maar heeft u al die mensen dan al verteld dat... Dat niet, dokter. Nee. Nee, maar je moet iets regelen. Als je kanker hebt. Ik bel u morgenochtend op, meneer De Leeuw. Ja. W witte sokjes. Hè? Ja. L liever ander keertje. A ander keertje. Ander keertje sokken uit, ja. Hm. Hm. Hm. Hier? Hm? hier. Hier hier, neerleggen. Hé. Hey. Hé, huh? huh? hey, Olga. Moet huh? hey, wakker. Hé. <hast> hey. Wat is er? Oh, ik, ik, ik droom, zeg. Hier. <hast> Een glaasje water. Nee. Uh, Wat dan? Beetje licht. En, en, en toch maar water. Voorzichtig, hmm? Water en licht, ja. Hoe hmm. gaat het? Oh, ik. Ik droom nooit, zeg, nooit. Hmm. Wat droomde je? Nee. Hé, hey, hey, ben je wakker? Oh, denk ik niet. Hé, <laughs> hey, wat droomde je? Ik was in het ziekenhuis. Je ja, had het over witte sokjes. Ja, ik, ik, ik, ik was acht, negen jaar en mijn amandelen moesten worden geknipt. En ik, nou, ik reed langs de portier. Ik zat in jouw auto en jij bracht me weg. En, en mijn vader was de portier. Oh, Willem, knijp me eens even hard. Hier, hier. zo. Ja, ah, ja, nou, dat was dus een nachtmerk. Oh. Jij bracht me weg. En meneer de Leeuw is de dokter. Wie is meneer de Leeuw? Meneer de Leeuw is die meneer van gisteren. Uit de nazi. Praat er met niemand over, alsjeblieft, Willem. Met niemand. Ik mag het je niet vertellen. Wat niet? Nou, wat ik je net heb verteld over meneer de Leeuw. Ik mag het niet. Nee. Nou ging die droom verder. Hmm. Ik uh, moest in een stoel gaan liggen. Een soort tandartsstoel. En, en, en, en, en plotseling was meneer de leeuw Hij was heel dichtbij. En, en jullie stonden opzij te wachten. Jullie deden niks om me te helpen. Wie waren er dan? Maar papa en jij. Papa was de portier en jij was de chauffeur. Wij stonden te kijken? Ja. Het was in een stad waar ik nog nooit ben geweest. Heel vreemd, met vreemde gebouwen. Ik weet niet, waar. zal ik een broodje ham gaan maken? Nee, laten we gaan vrijen. Lampje aan, lampje uit. Zeg, hoe moet dat nou als ik zwanger ben? Nee, ik kan je even niet volgen. Nou, stel. Dan kan ik toch niet blijven werken? Ik bedoel, ik wil werken en ik wil een kleintje. Allebei. Wat een idioot te dromen. Ja, nogal. Hm. Eens, ik was jouw chauffeur. Mm -hmm. En je zei geen stom woord. Helemaal niks. Maar je ging wel mee naar binnen. Hm. Die logica ook, is dus toch geen touw om vast te knopen? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht ik ben vast de eerste. Nee, ik kom voor mijn dochter. Ja, ik kom ook voor de dokter. Dat spreekt vanzelf. Nee, ik kom voor mijn dochter. Is Olga uw dochter? Ja. Ach, een goed mens. Ze heeft het vast wel eens over me gehad. Van Amstel? Nou. Kijk, weet u... Oga praat nooit over de patiënt. En huh? bovendien, ik zie er heel weinig. Ja, nou u het zegt, ze lijkt op u. Ja, ik, ik kom hier nogal veel, hè. Ik zit momenteel tijdelijk een beetje in de lappenband. U hebt het benauwd, hè? Ja, dat komt uh, door dat broeierige weer, hè. Heeft u daar geen last van? Nee, laat het afkloppen. Ik moet alleen af en toe wat gewone kalmtepilletjes nemen. Oh. Mijn man is overleden. Ja, ja, dat gaat zo. Ze had het er ook erg moeilijk mee, hè, uw dochter. Jullie waren nogal goed met elkaar, hè? Uh, ja, ja hoor. Ja. Ik vroeg haar een week terug nog... Wie had het nou in zijn hoofd om dokter te worden? Dat is toch een hondenbaan? Zo is ze. Eigen willetje. Dat had ze in haar hoofd gezet. En ze kon goed leren. Oh, wacht even. dat zou je er hebben. Goedemorgen. Wie is die Ja, dat ben ik. Je mag eens niet drogen. Nou, uh, als het even kan, uh, liever niet. Oké, we gaan buiten. Staan. Is de dokter er Nee, net binnen. Je mag hier zeker niet roken. Ze moesten het in alle openbare gebouwen verbieden. Het slaat gelijk op ballonnen. Ja. Maar wat leuk dat ik u nou hier heb ontmoet. Ik, ik, ik bedoel. Uh... Okay, Kijk eens aan, goed, voor. Uh, wie was er eerst? Je moeder. Lekker rustig hier. Buiten staat nog een klant, hoor. Uh, waarom kom jij nou naar het spreekuur? Willetjes waren op. Hm. Ik wil je wel weer eens zien. Laat beloof. Ja, ik weet het. Eén keer in de week sta ik op de stoep, riep ik nog. Dat is nou twee maanden geleden. Maar ik heb gebeld. Dat is waar. Maar zien is wat anders dan bellen. ja. Jij bent mager geworden, echt waar? Eet jij wel goed? Ja, ik eet prima. Willem zorgt heel goed voor me. Maar ja, uh, nou, ik heb zorgen. Een hele ingewikkelde toestand met een patiënt. Oh, hoe is het met mijn huis? Brandschoon. Oh, oh ik heb je halletje gewit. Ben je nou gek geworden? Wacht. Oh, hoe is? Zullen we zaterdagavond komen eten, Willem en ik? Vind je het leuk? Ja, natuurlijk. Oh, kan ik eindelijk weer eens echt koken? Ik schrijf het op, hè. Dan kan er niks tussen komen. Maar moet Willem dan niet spelen? Nee, zaterdagavond heeft hij vrij. Oh, hier is het recept voor de pilletjes. Zo, Ik schrijf vijftig, uh, hè. Maar je moet wel langzamerhand beginnen met afbouwen. Oh, dat doe ik ook. Maar s'nachts... Ik kan vaak niet slapen. Uh, neem je s'avonds in met een glaasje melk? Want die pilletjes zijn de pest voor je maag. Oh, maar overdag neem ik ze al lang niet meer in. Hmm. Ja, als het eenmaal licht wordt, dan gaat het wel weer. Al fijn dat jullie komen. Het is wel stil in huis. Ja, natuurlijk. Het is een lief mens. Maar meneer van Amstel, is dat nou niet een beetje overhaast? Ja, je kan de telefoonnummer toch wel even geven. Ja, ik weet niet of ze dat prettig vindt. Ze lijkt op je. Ik bedoel, jij lijkt op haar? Ja, dat horen we vaker. Nou, laat ik het nou zo met u afspreken. Toevallig zie ik u zaterdag. Dan, dan, dan kan ik eens een balletje opgooien. Houdt ze van varen? Houdt mijn moeder van varen? Uh, hoezo? Nou, ik heb toch dat bootje? Ja? Tochie maken. Westende plassen. Mooie dag toch doen samen. Of... Ja, ja, ik geloof wel dat ze van water houdt, ja. En er zijn tegenwoordig van die goedkope aanbiedingen, hè. Naar Noorwegen. Laten we het zo afspreken, meneer Van Amstel. Oh, hier is uw recept trouwens. Mm, Dank ik, u. Um, ik heb het er zaterdag met mijn moeder over. U, u moet zoiets niet overhaast doen. Mag ik je dan maandag even bellen? Huh? Wat de uitslag is? Uitslag, uitslag. Het is geen examen, meneer Van Amstel. In ieder geval hoort u van me. En uh, doe een goed woordje voor mijn dokter. Ik zie er enorm tegenop Daan. Enorm. We kunnen het samen doen. Hoe vaak heb jij het al gedaan? Vijf keer. Hm. Dat noemen ze de goede dood. Nou, dat slaat nou nergens op, vind ik. Nee. Wie, uh... Wie doet eigenlijk je tuin nu? Dat deed de... Uh... George. Ja, ik was even zijn naam kwijt. Dat deed hij erg goed, Ja. Nu laat ik het maar gewoon groeien. Zullen we even op het balkon gaan zitten? Hm. Het is ook mooi weer. Ik bedoel, dit is toch geen weer om dood te gaan, Daan? Nee. Ik doe de deur even open. Heb je... heb je ooit nog wel eens wat van hem gehoord? Ja, via via. Hm? Hij zit nog steeds in Istanbul. Ik denk dat ik het toch alleen moet doen, Daan. Ik heb meneer De Leeuw geadviseerd om alle tijd te nemen voor overwegingen. Maar daar is hij al overheen, zegt hij. Ik vind dat hij een uiterste consequentie over zijn eigen leven moet kunnen beslissen. Ja. Maar... Uh, ja, maar ik, ik, ik, ik heb het over mezelf, hè. Ik, Heb ik alles wel zwaar genoeg getoetst? Dunkt. Je hebt vanmorgen uitvoerig met zijn specialist gesproken. Dat vind ik nogal wel. Ja, hij had wel een vermoeden, denk ik. Je hebt het niet gezegd. Nee. nee. Willem en Daan zijn heel goed voor me. Ik denk aan niets anders dan aan meneer De Leeuw. Ik maakte een fietstochtje door de polder. Willem moest naar Amsterdam. Aan de dijk gezeten en een potje gejankt. Met Willem en mij gaat het goed, nu, sinds pas. Natuurlijk ontmoet hij alle mogelijke mensen, vrouwen waarvan ik niks weet. Het is goed zo, denk ik. Dat meisje ziet hij niet meer. Hij heeft nog een keer gebeld, wilde met me praten. Ik had er geen zin in. Willem heeft het er allemaal uitgelegd. Ik zat in de tuin en kon alles horen. Het afschuwelijkste van mijn werk vind ik nog steeds het omschakelen. Ik ben daar heel slecht in. Ik heb tijd nodig om aan mensen te wennen. Zo heb je iemand met een vuiltje in zijn oog dat hij niet uit wil en een half uur later belt meneer de leeuw. Ik ga er vanavond heen. Daan heeft aangeboden mee te gaan. Dat is lief, maar niet goed. Niet meer gegeten sinds gisteren en steeds misselijk. Waarom gaat het niet regenen? Er is niemand thuis. Te stil. Fijn dat u gekomen bent. Ook al klinkt dat een beetje vreemd. Bent u rustig? U moet rustig zijn. Als u straks weggaat, hier zijn de sleutels. Die doet u in deze envelop. Die envelop doet u op de post. Dan komt het in huilen. U hoeft zich verder geen zorgen te maken. Ik, uh, ik drink even een glaasje water. U kunt ook sherry nemen. Nee, geen alcohol, nee. Ik dacht, ik doe vast mijn pyjama aan. Dat is vertrouwde. Een moment. Hè. Ik ben hier in de slaapkamer. Ik heb hier iets voor u. Zit in deze koker. Kijk, als u het zo houdt, is het een briefopener. En zo kunt u ermee knippen. Het is prachtig oud zilver. Heb ik, oh, ik denk wel dertig jaar geleden, in Cairo gekocht. Ik ben er erg aan gehecht. En die wilde ik u geven als... Bewijs van erkentelijkheid. Nou, ik vind het. heel dapper van u. U steekt uw nek uit. voor mij. Maar dat kan ik toch. dat kan ik toch niet aannemen, meneer de leeuw. U moet. Ik wil het graag. Het is erg mooi. Ik heb zoiets nog nooit gezien. De koker is van hele fijne leer. Af en toe even in de was zetten. Dank u wel. Uh, meneer De Leeuw, ik, uh, ik geef u twee injecties. Zal ik gaan liggen? Ja, doet u dat maar. Geeft u me de foto van mijn vrouw. Die staat daar. Op het kastje. En de foto van het schip. Ja, dat schip. Daar keek ik altijd naar, maar... nu ik mijn bril af heb... ...zie ik hem niet meer. Zo, wilt u ze hier zo naast het bed? Ja, dat is goed zo. Ja, zo staan ze goed. Ja, nou heb ik nog... ...nou heb ik nog één verzoek. Het is een raar verzoek misschien, maar... Ik heb hier heb ik een gedicht. Wilt u dat lezen alsjeblieft? Dat zou ik fijn vinden. Wilt u dat? Ja, dat doe ik. U bent een goed mens. U bent erg gespannen. Uw hals zit onder de rode vlekjes. Het was een heel moeilijke beslissing, meneer de Leeuw. Heel moeilijk. Staan de foto's zo goed? Dichtbij genoeg? Ja, fijn zo. Kijkt u maar naar de foto's dan. Ik, uh, ik, ik geef u de eerste injectie, meneer de Leeuw. Daar wordt u een beetje slaperig van. Het gedicht? Ja, direct. Mag ik uw hand vasthouden? Ja. Ik ik voel niets. Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Zo goed. Zo vredig. Prijs God. Zong zij... Zijn hand zal u bewaren. Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden. U krijgt nog een injectie, meneer Leeuw. Liest u...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 Meneer de Leeuw, oh, ik, ik doe het nooit meer. God, dat voel ik me verlaten. Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer, kwam langzaam stroomaf af door de brug gevaren. Ze was alleen een dek. Ze stond aan het roer. En wat ze zong, hoorde ik dat psalmen waren. O, dacht ik. oh, dat daar mijn moeder voer. Prijs God, zong zij. Zijn hand zal u bewaren. Weet je nou waar ik was? Ach, vandaan natuurlijk. Uh -huh. oh. Ik heb hem gebeld. Oh, wat liefde. Naar huis? Of wil je op een terrasje zitten? Nee, nee, ik wil naar huis. Ik doe het nooit meer. Ik, ik, ik ben hier ongeschikt voor. Oh, dat stille huis. Alsof dat huis, alsof alles doodging. Hij had de klok al stilgezet zelfs. Ik moet nog een gedicht van Nijhoff voorlezen. Hij heeft dit niet meer gehoord, denk ik. Laten we een paar dagen weggaan. Maar hoe kan dat nou? Je moet toch spelen? Ik heb me ziek gemeld. Er is een vervanger. Dus alles is al in kan en kruik? Ja, jij moet nee zeggen. Even denken, hoor. Hé, hey, maar dan moet Daan er weer voor opdraaien. Het is niet druk, dat zegt hij zelf. Ja, dat zegt Daan altijd. Ik bedoel, ik kan toch niet elke keer uitvallen? Ach, kom nou, de laatste keer dat zoiets gebeurde was na de dood van je vader. We zijn ook nog helemaal niet met vakantie geweest. Oh ja, dat is waar. Het verband kost 41 gulden. Hoe bedoelt u, elektrisch geladen? Dat, dat, dat zei die man... Doordat het verband elektrisch is geladen, vangt u de pijnen op. Maar dat is toch onzin, meneer Schavenmaker. Dat is puur kwakzalvrij. Hij had een heel mooi kantoor en Er zaten nog meer mensen in de wachtkamer. Hij verkocht van alles. Uw vrouw heeft reuma. En u heeft toen om haar te verrassen dat verband gekocht. Ja. Er stond een advertentie in de krant. Moest ze dag en nacht om. Het mocht wel gewassen worden. Oh, ze hebben u beetgenomen, meneer Schavenmaker. Hier is toch niks elektrisch aan? Gaat u naar de politie? Daar nou lachen ze me uit. Bremer? Sorry, dokter. Van Amstel hier. Ah. Ik wil u uh, nog even herinneren aan... Uh, ja, dat met uw moeder. Ja, dat vergeet ik niet. Ja, maar het komt toch. Je hoofd loopt om. Nog even geduld dus. Geef niet, hoor. Ik wacht wel. Dag, dokter. Dag. Um, heeft u de verpakking nog en het adres waar, dat, waar u dat verband gekocht heeft... En dan maak ik er werk van via onze beroepsorganisatie. Want u bent natuurlijk niet de enige die ze te pakken nemen. Mijn vrouw bewaart alles. Het was ergens in sloten. Mooi groot kantoor, aardige man. En behulpzaam ook. Ik bedoel, iemand van wie je het helemaal niet verwacht. Ja, dat soort heren moet wel aardig zijn, anders verkopen ze helemaal niks. En ik dacht toch wel dat ik kijk op mensen heb. Ik ben reiziger in lijm... Een solide firma, we bestaan al tachtig jaar. Maar uh, ik wil niet meer. Ik zou er graag uitstappen. Ik voel me niet goed de laatste tijd. O, hoe bedoelt u uitstappen? Ja, dat dat reizen. Oh ja. Ik ken alle drogisterijen en ijzerzaken in Groningen, Friesland, Drenthe. Dat is mijn rion. kan ze zo opnoemen. Zullen we daar later nog eens over praten? Eh, misschien kan ik u een beetje helpen. Hoe oud bent u? 56 jaar. Weet u wat, ik... Ja, uh, ik, uh, ik kom natuurlijk vanwege dat verband, maar ik dacht, het gaat in één moeite door. Ik kom liever naar u toe. Ik wil ook graag even uw vrouw zien. En dan neem ik de gegevens op over die kwakzalven en dan praten we verder over uw klachten. Dat is fijn. Ik dacht, zal ik het aankaarten of niet? Nee, het is heel goed dat u erover begint. Maar uh, u heeft nog wel een weekje geduld, hè? want uh, ik ga nu voor een week met vakantie. Ik, ik heb het genoteerd, uw visite. Tot ziens. Tot ziens. Laat mij nou even helpen, man. Het was heerlijk hoor, oh. Je complimenten. Daar heb ik nog nooit van gehoord, zo'n forel. Nee, jij blijft zitten. Ja, mijn vispoedie had het ook pas in skort. Ik heb het eerst op mezelf uitgeprobeerd, natuurlijk. Hé, <laughs> hey, kom nou even zitten nog. Nee, jullie krijgen nog dessert. Oh, mag ik alsjeblieft bedanken? Ach. Nee. Koffie dan? Goed? Ja, dat lijkt me beter voor hem, ja. Dan blijf ik met een hele schaal slagroom zitten. Oh, maar dat komt wel op, hoor. Kleine hapjes af en toe. Ik, ik, ik moet je nog wat zeggen, mam. Beetje slagroom in de koffie, is dat goed? Ja, ja doe maar. Ja, we rennen het er van de week wel weer af. Waar gaan jullie heen? Voor Gezen. Ik weet daar een aardig hotelletje in, Foudee. Mam, weet je nog dat je maandag met meneer Van Amstel in de wachtkamer zat? Van Amstel? Van Amstel, ken ik die? Nee, die, die ken je niet, maar daar zat je even mee te praten in de wachtkamer. Die zo benauwd was? Die, ja. Nou, die uh, zou graag een, uh, een kopje koffie met je drinken. <laughs> nou, komt goed uit. Ik ben net aan het zetten. Kijk uit hoor, ze is aan het koppelen. Nou, helemaal niet, well. helemaal niet. Die meneer van Amstel was namelijk helemaal onder de indruk van je, mam. <laughs> maar, ik ben toch helemaal geen mens om... Om van onder de indruk te raken, was dat toch een flauwekul. Nou, mag ik je telefoonnummer geven? En dan? En dan, ja, dat weet ik niet. Hij kan me toch ook in het telefoonboek opzoeken? Ja, maar hij weet toch niet waar je woont? Er staan behoorlijk wat bremers in het boek. Je, je kan hem natuurlijk ook bellen, dat kan ook. Nee, dat doe ik niet. Oh. Geef hem dat nummer, ja. Door de telefoon praten kan geen kwaad. Vond je hem wel aardig? Ik vond hem wel, uh, wel sympathiek, ja. ik dacht het wel. Doen dus. ja we ja. kijken wel. Ja. zou je vader zeggen. Dat je zo vlug kon komen. Dat kon natuurlijk helemaal niet. Ik heb vanmiddag nog drie afspraken. Maar je stem klonk zo verdrietig en mat. Kon je dat horen dan? Mooi uitzicht, hè? Sinds wanneer logeer je hier? Ik woon hier. Dit is de boerderij van Willem. Oh ja, die violist. Cellist. Sorry. Wil jij uh, wat drinken? Ja. Ik zal me wat matigen: witte wijn. Mm. En hoe draaien we? Oh. Prima, fijn, lekker, uitstekend. Maar eerlijk gezegd denk ik een enkele keers morgens... ik wou dat er niemand in de wachtkamer zat. Dat is heel gezond. En hoe gaat het met jou? En ziekenhuis Oost? Ik dacht, die is me vergeten. Zo gaat het meestal. Soms kom je elkaar na vier jaar eerst tegen op de gang. Hallo, hoe gaat het? <laughs> uitstekend. Allemaal flauwekul natuurlijk. Hier, je wijn. Dank je. Ach, het is allemaal poppenkast. Nou nee, laat ik het anders zeggen. Er is veel poppenkast. Hm. Uh, weet je, soms dan, dan heb ik het moeilijk... Ja, al, al was het alleen maar het goede woord, de juiste uitdrukking te vinden. En daar begint het dan al mee. Eigenlijk wordt je daar verdomd weinig over geleerd, hè, tijdens de opleiding. Om je vaardig uit te drukken. ...en jou, met jouw intelligentie, met jouw instelling... ...wordt verwacht dat je dat al bij je hebt. Ja, ja. Aandacht, dat is het juiste woord. Ik noem het altijd de kop-op-mentaliteit. Ja, maar dat... Maar ja, dat is het niet alleen. Het is zo... Ik had een oom, een planter. In Malang woonde die rokkenjager. En die hoorde wel eens vreemde geluiden. Dan werd hij bang met al zijn praatjes... Die liet de wijze man uit het dorp komen, zo midden in de nacht. En die moest hem dan gaan vertellen waar al die geluiden vandaan kwamen. Die man luisterde eventjes en zei: Dat geluid komt van uw voorvaderen toe, aan. Wat doen we eraan, want daar heb ik geen zin in, zegt die oom. U hebt nergens last meer van als u s'avonds een bord met rijst klaarzet. Tja, <laughs> zo gezegd, zo gedaan. En oom sliep vanaf dat moment dwars door die geluiden heen. Ja, ja het is waar. Suggestie doet veel. Maar je vertelt de mensen toch een sprookje. Dat geeft niet. De nieuwe kleren van de keizer. Je brengt orde in verschijnselen. Klaar. <laughs> er kwam een vrouw bij me. Sliep slecht al een tijd lang. Ik deed een onderzoekje en ik zei... Uh, de overgang, mevrouw. Ze belt me na een week op. Ik slaap weer picobello, dokter. Het is het repelsteeltje-principe. De magie van de verbeelding. Hm. Je moet het de ander voorzeggen. Prettig wijntje, Olga. Je vriend heeft smaak. Uh, ik doe de boodschap, hoor. Ik koop de wijn. Oké, okay. jij hebt smaak. Dank je. Maar dat wist ik al. Ik heb de vorige week euthanasie toegepast. Dat is dan in strijd met de eet. Je weet hoe ik erover denk. Ja, we kunnen tegenwoordig het leven rekken op een manier die ik onaanvaardbaar vind. Maar het allerbelangrijkste is dat de patiënt die onaanvaardbaar vindt. Je vindt dat je iemand niet aan zijn lot mag overlaten? Precies. En daarom heb ik het gedaan. Maar ik had er niet op gerekend dat ik daarna zulke problemen zou krijgen. Je wordt door niemand gedekt. En waarom wil je gedekt worden dan? Omdat ik me schuldig voel natuurlijk. Je weet hoe ik tegenover euthanasie en abortus sta. Dat heb ik al eens uitgelegd. Het verschuift. En die verschuiving is levensgevaarlijk. Je hebt eigenlijk verdomme de grens. Ik uh, mag mezelf nog eens inschenken. Ja, natuurlijk. En uh, heeft uh, hoe heet hij? Die je niet opgevangen dan? Daan Smolders. Ja, natuurlijk. En Willem ook. fantastisch, nee, is dus het? Nee, ik heb even geen zin in telefoons. Neem dat ding op alsjeblieft. Daar kan ik niet tegen, Winkelende telefoons. Ik pak direct de draad wel weer op. Olga Bremer. Uh, ja, ik stoor natuurlijk, sorry. Maar uh, ik heb uh, Miriam hier. Ze is helemaal over Daan is er niet. Ze hebben de auto in brand gestoken vannacht. En hun zoontje heeft gevochten met jongens uit de straat. En, is hij gewond? Uh, ja, hij heeft een gat in zijn kop. Aangifte gedaan met de politie? Nee, ze wil eerst met jou praten. Ik zal haar zoontje wel behandelen. Zeg haar dat ik uh, tegen het eind van de middag bij haar ben. Mm -hmm. En dat ze voor die tijd naar het politiebureau moet gaan. Ja, ik ga wel even met haar mee. Ja, ja doe dat alsjeblieft, Els. Uh, ik, ik ben er om een uur of vijf. Uh, zeg, uh, wanneer ga je nou echt eens met vakantie? <lacht> ja, we zouden vanavond weggaan, maar ja, dat wordt wel morgenochtend. Ja. Zeg, dan uh, spreek ik je dus niet meer, hè? Nee. Nou, een heel fijne week, Olga. En uh, vergeet ons even. Ik doe mijn best. Oh, uh, zeg dat ik Daan nog bel. Ja, ik laat een boodschap voor hem achter. Hij doet een bevalling. Oh, dat is het beter werk. Dag Els. Dag. Toen je de eet aflegde... ...heb je je toen nooit gerealiseerd... Heb maar... jij wel eens getwijfeld? Oh, ik twijfel doorlopend. Maar niemand mag het weten. Behalve jij dan... Er komt iemand bij me. Lang verhaal, ik zal het kort maken. Kapitein van een grote vaart. Iemand die altijd de baas over anderen en vooral over zichzelf is geweest. Geen familie, vrouw overleden, longkanker in een zeer vergevorderd stadium. Die doet een beroep op je. Ik kon er niet onderuit. Je kunt er altijd onderuit. Ja, precies! Maar dan heb ik het idee dat ik zo'n man laat stikken. En dat is toch helemaal in strijd met onze eet? Ja, toch? En hoe oud is die eten eigenlijk? Het gaat om het principe. Je weet wat er in Duitsland onder Hitler is gebeurd. Stap voor stap. Op een gegeven moment waren de geestelijk gehandicapten aan de beurt. En weet je wat ze met de Russen van plan Ja, maar waren? die nazi's, die waren toch krankzinnig. Dat is eigenlijk een heel raar gesprek nou. Maar het gaat om de normen. En zodra je die verschuift, is er niemand meer die een grens vaststelt. Ik zit ermee. Dat is in je te prijzen. Ik ken collega's die er helemaal niet mee zitten. Ik ken een huisarts die het al twintig jaar doet. En ik kan er niet toe komen om hem voor de tucht te laten slepen. Ach, alles is dubbel. Ik wil helpen. Ik wil alleen maar helpen. Ik neem nog één glas. Zeg, kunnen we samen niet een klein hapje gaan eten? Dan verzet ik even een afspraak. Ik, ik moet naar de stad. Daarom juist. We rijden keurig achter elkaar aan... en gaan even iets simpels eten bij die Griek van mij. Maar begrijp je me? Begrijp je waarom ik het heb gedaan? Ik denk dat jij het moest doen, ja. Maar ik had niet graag in je schoenen gestaan. Steeds met verf Turk op auto. Steeds. En, en vieze woord. Turkpiek. Hm. En jullie haalden dat er steeds weer af? Met benzine, maar dan toch weer Turk. En uh, waar is je man nu? Oh, ploegdienst moet werken. Hij werkt steeds in ploegdienst... Ik zeg, wij gaan terug naar Turkije. Ja, of uh, verhuizen, ander huis. Ja, jij. Nee, jij, jullie, andere buurt. Oh, ja, ja. Moeten weg, man boos. Kijk, hier. Wat een mes. Doe weg. Het is eng. Hij, hij is driftig. Als, als een boze hond. En wil hij met dat mes gaan steken? Volgende keer moet hij steken. Auto helemaal uitgebrand. Helemaal. Dus... Uh... Dus ze hebben eerst een tijdje uh, Turk op jullie auto geschreven? Ja, en, en, en op glas. Je bedoelt op de ruiten van de auto, bedoel je dat? Nee, nee. Um, op, op, op glas. Uh, op een op ramen, huis. Mm. En vannacht hebben ze de auto in de fik gestoken. Nee, niet fik. Brandt. Ja, dat is hetzelfde. Uh, de, hoor eens, goed luisteren. Jullie moeten hier weg, ja. uit deze buurt. Gaat niet langer. Nee. Jullie krijgen mijn huis. Jouw huis? ja. Ik heb toch twee huizen, boerderij en huis in de stad. Nee, niet begrijpen. Ik ben toch verhuisd? Ja. Ik woon nu toch bij mijn vriend, ik? Ja, ja, ja, boerderij. Ja. Ja. En toen heb ik mijn huis in de stad aangehouden, voor alle zekerheid. Ja, hoe leg ik dat nou uit? Uh, voor als het niet beviel. Nou ja, laat ook eigenlijk maar. Ik ga regelen dat jullie mijn huis krijgen. Dit gaat zo niet langer. Dit wordt moord en doodslag. M Mooie woning, jij? Ja, groot. Groter dan die van jou. Met twee slaapkamers. Dus wij verhuizen naar jou? Ja, en dan is het van jullie. Echt waar? Ja, echt waar. Oh. Mag ik, mag ik kus geven? Mag ik, mag ik dokter kus geven? Ja. Ik regel het met de huisbaas. Jullie moeten hier zo snel mogelijk weg. Ja, dat ben ik ook. Morgenochtend om acht uur vertrekken we. Ik dacht dat jij al hoog en breed in de, in de dingen zat. De Vogezen. Ja. Maar nou, er kwam iets tussen. Ja, natuurlijk kwam er iets tussen. Hoe luister mam, je moet me helpen. Um, bel een verhuisfirma en laat ze alles wat er nog in mijn huis staat naar de boerderij brengen. Ik, ik heb een sleutel in een envelop achtergelaten bij de praktijk. Je trekt dus definitief bij Willem in? Ja. E en ik dan? Wat bedoel je? Ik hield het toch schoon? Ja, maar uh, nou, dat hoeft nou niet meer, hè? Oh. De, dus je weet het zeker? Uh, wat weet ik zeker? Dat jullie bij elkaar blijven en zo. Ja. Nou, en bovendien vind ik het een beetje asociaal om dat huis leeg te laten staan. Je betaalt toch keurig de huur? Ja, dat wel. Maar uh, nou, er komen nu andere mensen in. Hoezo? Oh, en, en de vaste vloerbedekking en die grote bank vlak voor het raam, die kunnen ze laten staan. Niet zo vlug, hè? Ik schrijf het op. Ja. Er komt een Turkse familie in. Turken? Ja, de vrouw die onze praktijk schoonmaakt. Ach, ze worden zo afschuwelijk gepest. Op de ramen schrijven ze steeds Turkenpik. En gisteren nacht hebben ze de auto van de man in brand gestoken. Oh, wat een Ja. Nou, daarom dus. Ja, ik begrijp het. Dus de sleutel ligt bij Els. Ja, Els weet van de hoed in de rand. Ik regel het. En uh, Willem? Oh, Willem weet nog van niks. Ja, maar als hij het dan niet goed vindt? Ik denk dat Willem het heel erg goed vindt. Hij vond het tot dusver zoiets als een motie van wantrouwen... dat ik mijn huis aanhield. Wat denk jij waar ik naartoe ga? Nou? We gaan naar de Tjadas, Fustin. Wie, wie is we? Van Amstel en ik natuurlijk. Ach, Jouw vaste klant. Het is niet waar. Het is wel waar. We hebben heerlijk koffie gedronken. In het oud-Hollands koffiehuis. Maar het is wel duur daar hoor. Hij wil er per se betalen. Hoe is het nou met zijn benauwdheid? Daar heb ik niet zo op gelet. Ach nee, natuurlijk niet. En je zal het niet geloven. Maar hij heeft zijn eigen tanden nog. <laughs> Wat lach je nou? Zeg ik iets leuks? Ja, ja, dat vind ik wel. Oh, maar je bedoelt het natuurlijk helemaal niet leuk. En toen? Toen? Ja. Gewoon naar huis natuurlijk. Apart? Ja. Dat moet groeien. Mm. Overhaast gaat. Dat zei je vader altijd. Ja, ja, ja. Nou, en toen belde hij op. Had twee kaartjes voor de schouwburg. Ah, fijn voor je. Weet jij wanneer ik daar voor het laatst was? Hmm, geen idee. Op onze trouwdag. 14 oktober 1958. Ja, dat was met Ko van Dijk. Ik hield zo van die man. Maar nou, Je vader heeft het nooit geweten. Daar kon ik met hem niet over praten. Het was zo'n mooi verdrietig stuk. Ko van Dijk was de reiziger en, en dat ging niet meer. Oh ja, dood van een handelsreiziger. Ja, ja ik geloof wel dat het zo heette. Oh, dat is fijn voor je, zeg, met Van Amstel. Zaterdag. En nou, dan komt hij hier eerst een kopje koffie drinken. En dan gaan we samen naar de schouwburg. Val je wel een beetje op hem? Hm? Hij belt in elk geval elke dag even op. Nou, ik ga ophangen. Ik moet nog pakken. Een fijne vakantie, Olga. Dank je wel, mam. Uh, denk je nog aan mijn huis? Oh, een fluitje voor een cent. Ik bel morgenochtend gewoon de maus op. Die regelen dat Picobello. Hé, hey, heb je je paspoort bij? Ja, uh, ik dacht het wel. Nou, ga toch twijfelen, zeg. Ja, nou, we kunnen nu nog terug. Nou, wacht even, ik moet even kijken. Ja, ik heb hem. Ja, ik denk niet dat we hem ergens moeten laten zien, maar je kan nooit weten. Zer, je hebt ook collega's die je telefoon hebben in de auto. Ja, ja, jou kunnen ze oppiepen. tenminste tot aan Luxemburg. Absoluut niet. Ik heb de semifoon thuis gelaten. Ah, heel verstandig. En wat vind je er nou van, Willem? Je bedoelt, uh, Ja, dat bedoel ik ja, inderdaad. Nee, nee, nee. Nou ja, je weet hoe ik heb gezeurd. dat eh, ik het maar opgaf. En wat dacht je dan? Ze wil wel, maar ze durft niet. Hm. Ze wil toch nog een achterdeurtje openhouden. Ja. ja, maar dat is nu voorbij. Geen spinsels meer in mijn hoofd. En als die Turkse familie er nou niet was geweest, wat dan? Ja, het is gek, maar bij mij is soms een heel kleine aanleiding voldoende om iets te veranderen. Of, of te regelen. Dat heb ik mijn hele leven al gehad. En plotseling wist ik, ik moet nu bij Willem gaan wonen. Definitief. Mijn vadertje... Wil je een kind, Willem? Ja, ik fantaseer er wel eens over. Niet te lang, hoor. Het is toch niet te realiseren. Ik zou de eerste tijd minder kunnen gaan werken. Daan en ik hebben er al over gesproken om nog een collega erbij te nemen. Een driemanschap zou ideaal zijn. Hm. En dan? Nou, dan kan ik voor het kind zorgen, toch? Ja, en dan halve dagen werken? Maar. Oh ja, dat zijn natuurlijk nooit halve dagen. Nee, precies. Nou, ik bedoel, ik zou minder uren kunnen maken. Zijn ze brutaal, hè? Hm. Als je niet uitkijkt, dan pikken ze de koekjes gewoon voor het schoteltje af. Lekker rustig hier, hè? Ja. Ik kom hier vaak. Maar alleen is er niet zoveel aan, hè? Dus dit is je vaste terras? Ja. Deden jullie dat nooit? Je man en jij? Vroeger wel. Gek, hè? De laatste tijd, het leek net of hij er geen aardigheid meer in had. Was hij toen al ziek? Hij is eigenlijk nooit echt ziek geweest. Dat was het rottige met dat hart. Hij leek nog heel wat. Maar pakweg het laatste jaar, toen werd hij zo stil. een Beetje in zichzelf gekeerd. Nou, als ik het heel eerlijk mag zeggen... Hij was het laatste jaar zichzelf niet meer, vond ik. Maar misschien had hij dan toch de angst, hè? En wou je daar met jou niet over praten? Ik ben er wel eens over begonnen, maar dat kapte hij af. Het kwaad niet oproepen, zei hij dan. Kijk, daar gaat weer een spreeuw. Zijn je kind aan huis? Je praat er moeilijk over, hè? Ja, gek is dat. Weet je wat het ook is? Je wilt anderen er niet meer opzadelen, hè? Eigenlijk kan ik er met Olga nog het beste over praten. Want mijn zoon wilde niks over horen. Vroeger had ik hem, hè? Dan Smolters als dokter. Maar hij ligt me niet. Ja, niet omdat hij homoseksueel is, hoor. Dat moet iedereen voor zich weten. Dat heeft Olga me nooit verteld. Nou ja... Maar ja, die man ligt me niet. Zijn hele manier van doen... hij is ook veel trager dan Olga... Olga, hup dit en hup dat en soms een paar dingen door elkaar, Maar aan het eind van het liedje heeft ze de zaakjes toch allemaal helemaal geregeld. Daar hou ik van. Ze zou ons eens moeten zien hier, <laughs> Olga. Nou, nog even tot die boom. Welke boom? Uh, daar, die dikke. Zie oh, ik het? kan me ah, nou, niet meer. Kom op, nog eventjes. Oh. Nou, wie er het eerste is. Schud op. Jij wint. Ja. Uh. Jij wint. Kom, rennen, Holle. Ja. Kom op. Ga jij, ga jij, oh. Weet je dat we nog sterven gezien hebben vandaag? Nee, is het nog stiller dan bij ons. Heb je er geen moeite mee? Nee, zalig juist. Ja, ik dacht dat je zo'n echt stadsmens bent. Nee, ik vind het heel fijn om de stad uit te rijden altijd. Zeg ik naar huis, kom op. Ja, zeg het zeker tegen je auto. Ja, dat zeg ik tegen mijn auto. Heb je het bij die boom? Het is prachtig hier hè. Ja. Hoe lang hebben we er eigenlijk over gedaan? Jij, jij heeft het veel te snel gereden, volgens mij. 160 dacht oh, ik. Ah, nou, nu of 7, alles bij elkaar. <lacht> Daar moesten we nou eens vaker doen. Daar moesten we nou zo'n een gewoonte van maken. Uh -huh. Ik drijf, zeg. Ja, we gaan zo uh. lekker samen onder de douche. Ja. Oh, ik moet Daan eigenlijk even bellen. Oh. En, en, en ik moet niet vergeten om morgen een paar flessen wijn voor hem en voor Els te kopen. Uh. Hey. Zeg, waarom wil je nou eigenlijk per se met De Lange over uh, euthanasie praten, niet met Daan? Nou, heel vroeger uh, heb ik het er met De Lange eens over gehad. En bovendien, ik, ik wist dat Daan het nogal moeilijk heeft. Ja, Shors, zijn vriend is weer opgedopen. Oh. Ja, ik wilde hem niet lastigvallen met mijn problemen. Maar je hebt af en toe gewoon even een uitlaatclip nodig. Mm -hmm. ja, en... Nou, en de lange, ondanks dat stijle en arrogante van hem, die heeft toch iets... Ja, ik weet het niet. Hij luistert goed. Maar u kunt uw naam toch wel zeggen... Is Olga er niet? Nee, Olga is op het ogenblik met vakantie. Spreek ik met Mieke misschien? Hoe weet je dat? Nou, ik heb een afwijking wat stemmen betreft. Ik weet ook niet hoe dat werkt. Ik moet er spreken. Er, er is iets mis met, met, met het kind. Ik, ik moet naar het ziekenhuis en dan nou willen ze me opnemen in ziekenhuis Oost. Nou, dat is toch prima? Jij hoeft er niet te bevallen daar. Kan ze jou bellen als ze terug is? Nee, nee ik neem alweer contact op. Zoals je wilt. Ja, u spreekt met Mieke.